Uur. Dit is door Megens met het NOS Journaal. Het afgelopen er ongeveer 25.000 e-bikes gestolen, schatten verzekeraars. De drie grootste fietsverzekeraars keerden in 2015 ruim 10 miljoen euro uit. Ze denken dat de meeste e-bikes naar Oost-Europa worden verscheept. De politie gaat het komende jaar meer lokfietsen inzetten om benders van professionele fietsedieven op te sporen.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 De oppositie wil dat het kabinet zich gaat bemoeien met de Belgische kerncentrales. Zowel D66 dat de Nederlandse Inspectie voor Nucleaire Veiligheid gaat meebeslissen of een reactor in Doel, vlakbij de grens met Nederland, weer mag worden opgestart. De SP heeft helemaal geen vertrouwen meer in de centrale bij Doel en wil dat die dicht gaat. Het CDA ziet dat graag gebeuren bij de kerncentrale in het Waalse Tiange, vlakbij Maastricht. Peter Bos vertrekt als trainer bij Vitesse. Hij gaat per direct aan de slag in Israël bij Maccabi Tel Aviv. De 52-jarige trainer tekent voor anderhalf jaar bij de kampioen van Israël. Bij Vitesse neemt assistenttrainer Rob Maas voorlopig de taken van Bos over. De eerste etappe van de Dakar-rally is geschrapt. Door het slechte weer in Argentinië is het parcours moeilijk begaanbaar. De start van de etappe werd twee keer uitgesteld. Uiteindelijk besloot de organisatie dus helemaal niet te rijden. Zaterdag werd de proloog al stilgelegd nadat een auto het publiek was ingereden. Zeker vier mensen raakten daarbij gewond. Het weer op veel plaatsen regen, in het noordoosten ijzel natte sneeuw of gewone sneeuw. Het wordt min 2 in het noorden en plus 9 in Zeeland. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertragingen in de Randstad nu op de A1... Amersfoort richting Amsterdam door een ongeluk bij Muiden-Oost. Tussen Blarken en Muiden-Oost 9 kilometer file. Eén rijstrook is dicht en het verkeer staat redelijk stil. Daardoor op de A6 Lelystad richting Muiden... een half uur vertraging tussen Almierenhaven en knopend Muidenberg... in 8 kilometer file. A2 Den Bosch richting Amsterdam tussen Nieuwegein-Zuid... en Maarse 5 kilometer door een ongeluk. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Zoeterwoude-Rijndijk... en Roelof 6 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen ...op de A4, Rotterdam-Amsterdam... ...tussen Roelevaansveen en Hoofddorp... ...10 kilometer file, en een rijstrook is daar dicht... ...op de A12 Arnhem richting Utrecht... ...tussen Velendaal-West en Driebergen... ...10 kilometer, de linker rijstrook is ook daar dicht... ...en door een ongeluk op de A15... ...Rotterdam-Gorkum tussen hendrik ambacht ...en Slietrecht-West, 7 kilometer file... ...de weg is weer vrij... 4 kilometer op de A15 Nijmegen richting Gorkum... ...tussen Dodewaard en Echtot... ...op de A27 Almere-Utrecht... ...tussen Eemnes en Utrecht-Noord 13 kilometer... Op de A28 zwolle Utrecht tussen Amersfoort, Vathorst en Den Dolder 18 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Nee, denk nee, bij de volgende. Oké. Okay. Nee, laten we daar parkeren. Dat scheelt echt zoveel geld. Precies, wanneer ben jij zo bij de hand geworden?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 voort een hele goede middag. En een gelukkig nieuwjaar namens uh, het hele team van CFM. Ook in 2016 zijn we zeker weer van de partij. En dit geldt ook voor uh, mijn collega Albert Jan. Goedemiddag, meneer Vos. Uh, goedemiddag, luisteraars. Uh, goedemiddag, kijkers. Uh, goedemiddag, Rob. Ja, ja daar en, zijn we weer. Ja, je zegt het goed. Uh, namens CFM een uh, hele uh, ja, uh, voorspoedig 2016 gewenst. Uh, maar de hoofdmoot vandaag wordt 2015. Ja, we gaan terugkijken. We gaan in nauwe samenwerking met de Zandvoortse krant terugkijken... wat 2015 allemaal in Zandvoort en rondom Zandvoort is gebeurd. Dat betekent dus dat we de twaalf maanden terug gaan kijken over 2015. Dus dat wordt het jaaroverzicht 2015 het zal de hoofdmoot zijn tijdens deze komende drie uur van Zandvoort op zaterdag. Maar natuurlijk ook de vaste items mogen niet ontbreken... en zullen niet ontbreken. Want ik zei het toch, in begin januari van uh, in dit jaar... krijgen we natuurlijk de kortste evenementenagenda van het jaar. Hè? Ja. Nou, vergeet het maar, want er is van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Met natuurlijk niet te, niet te missen vanmiddag de grote Disco on Ice. En dit is het laatste weekend dat de ijsbaan er is. Dus ik zou zeggen, schaatsers en enthousiastelingen... Sch ga naar het Raadhuisplein en geniet dan van de disco on ijs. Kom er later op terug tijdens de evenementenagenda... rond de klok van half vier. Dus houd die pen en papier bij de hand. Half drie hebben we natuurlijk het enige echte Zandvoortse weerbericht. Het dier van de week rond de klok van half vijf zal ook niet ontbreken... en die luistert naar de naam Bram. Het gedicht van de week, hoe kan het natuurlijk anders zijn? Het zal een mooi gedicht worden. Met als uh, titel het, de, de nieuwjaarswens van ZFM voor u luisteraars en u kijkers voor 2016. Een prachtig gedicht, dat rond de klok van kwart voor vijf. Natuurlijk ontbreekt ook Zandvoorts nieuws in het kort niet. En uh, ik zou zeggen, uh, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. En we gaan eerst uh, zo dadelijk beginnen met januari 2015. Ja, dat wordt een zware dag voor je, meneer Vos. Ja, ja. Praat was altijd mijn sterkste punt. Ja, ja, ja. Nee, dat komt helemaal goed, hoor. Tot aan vijf uur vanmiddag zijn we bij je met het jaaroverzicht 2015. En veel muziek, waaronder deze. I said the hip hop, the hippie, the hippie to the hip, hip hop, but you don't stop the rockin' to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder mic and I like to sing hello, or to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple and yellow, but first look, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie, say up, jump the boogie to the bang.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 I'm close to Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns, I definitely ain't the whack. I got a licking continental and a some blue Cadillac. So,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 You ja, EN to the beat without a the shot MCs affair Now I'm not as rest of the gang, but I rap to the beat, just same. I got a little face and ladies, is hit the top. it on and then and The beat don't stop the break it on and and and like but it's the pop, the the the You don't alive, give me what you got. Yeah, on for the ...op de ijsbaan. Okay. En dan uh, past deze plaat er wel bij, hè, dacht ik zo. Dat denk ik ook wel. De Sugar Hill Game je met The Rapper's Delight. Nou, een lekkere plaat zo uh, op de zaterdagmiddag. Zandvoort, nogmaals, een goeiemiddag en uh, welkom. Het uh, jaaroverzicht uh, 2015. We kunnen steeds maar één plaat draaien, want uh, anders komen we er niet doorheen. Nou, uh, uh, Jan, ik denk dat dat meevalt. Ja, oké. Okay. Nou, nou, januari. We gaan eerst terug naar januari 2015. En uh, we komen natuurlijk al als eerste natuurlijk weer de nieuwjaarsduik tegen. De, het zeewater bij de nieuwjaarsduik heeft een temperatuur van 8 graden Celsius... maar door de stevige wind wordt het een koude aangelegenheid. Er deden 4000 bezoekers aan de duik mee. En ik heb me laten vertellen, dit jaar 6000. Traditiegetrouw vindt op 2 januari de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie... plaats voor de diverse verenigingen en organisaties in Zandvoort. Dit keer was het in de haven van Zandvoort. Burgemeester Niek Meijer hield een speech die niet bij iedereen in goede aarde viel. Hij riep op tot Republiek Zandvoort... Op 8 januari overleed geheel onverwachts op 75-jarige leeftijd Carl Simons. Hij was fractievoorzitter van de ouderenpartij Zandvoort. Daarnaast was Simons onder andere voorzitter van het genootschap Oud Zandvoort... en actief in het huurders- en bewonerscomitees. Na het overlijden van Simons neemt oud-wethouder Han Cohen... zijn rechtmatige plaats in de raad in... en sluit zich aan bij de oppositiepartij GBZ. Daarmee moet de coalitie met één stem minder doen... Robert Hartog wordt de nieuwe voorzitter en is tevens met zijn 26 jaar de jongste strandpachter van Nederland. De Haarlemse Anki Griekspoor is de nieuwe gemeentesecretaris van Zandvoort geworden. Ze gaat onder meer het samenwerkingsverband van de Zandvoortse ambtenaren met Haarlem begeleiden, waaronder de veranderingen in het sociaal domein die per 1 januari 2015 plaatsvonden. Bij de Zandvoortse krant vormen Ronald Arnold en Ingrid Muller het nieuwe commerciële team. Kwartiermaker Pascal Spijkerman gaat samen met ondernemers... vastgoedeigenaren en de gemeente de retail- en horecavisie ontwikkelen. Daarnaast is hij ook bezig met een ander project... Put Up Zandvoort, waarbij het de bedoeling is... om Zandvoort nog fraaier en levendiger te maken. Classic Concerts verzorgt al 15 jaar het Kerkpleinconcerten in Zandvoort. Het derde lustrum wordt geopend met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. De eerste tentoonstelling van het Zandvoortsmuseum in het nieuwe jaar... geeft het tijdspeel weer van het Casino Holland Casino. Een gokjewagen is er echter niet bij. De Zandvoortse sporters eindigen op hoog niveau. Zo wordt judoka Glenn Koper Noord-Holland kampioen 2015... en bedminstonster Imke van der Aar gaat naar de EK onder de 19 in Lublin, Polen. Het nieuwe jaar begint niet goed voor ondernemer Allan van den Berg. Midden in de nacht brandt zijn verkoopwagen bij het bedrijventerrein totaal uit... De schade is groot. Een paar uur daarna staat ook een bedrijfsbusje in lichterlaaien. Geen daders te vinden. En tot slot een januari 2015. Een automobilist rijdt in de zeer, de zeer vroege uurtjes... met volle vaart tegen een van de benzinepompen... van bestiende Tink aan de boulevard Bernard en veroorzaakt een grote ravage. Dat was hem, de maand januari. Zo dadelijk uiteraard februari. En wil je het nieuws nalezen, dat kan op onze website. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl www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 Zaterdagmiddag bij CFM. We gaan terug naar de jaren 80 met You Louie in the News. En happy to be stuck with you. En de voorde favoriet van uh, ja, Dat Ja, tijd niet gehoord, hè? Nee, klopt. Nee, dat was uh, Klaps en uh, Walk. Het is uh, zeven minuten voor half drie, het jaaroverzicht 2015. Je hoort hem bij CFM in uh, nauwe samenwerking met de Stolvoortse krant maand februari. Na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie... moeten de plannen voor een aangepast fietspad... dat dwars door de Amsterdamse waterleidingduinen, Duinen, Oase, Zandvoortse Laan gaat hernieuwd worden. Of het recreatieve fietspad eind 2015 zal worden aangelegd... is nog twijfelachtig. Na jarenlang weg geweest te zijn... is het Zandvoortse carnaval weer nieuw leven ingeblazen. Het sportcafé en het Wapen van Zandvoort... gaan de carnavalscar trekken. Dorpsgenoot Marije van Ten Broeke krijgt met een Twitteractie het voor elkaar... dat de verantwoordelijke staatssecretaris van Rijn ingrijpt... in de trage uitbetaling van de Sociale Verzekeringsbank... met betrekking tot de persoonsgebonden budgetten. De seizoensgebonden strandpachters zijn uit hun winterslaap ontwaakt... en zijn begonnen met schuiven van het strand. Nog even doorzetten en dan begint de lente. Het vermeende snoepreisje van naar China van burgemeester Nick Meijer... doet in Zandvoort veel stof opwaaien... maar wordt door Meijer ontzenuwd met een informatieve uitleg... Als voorzitter van de Vriendschapsvereniging Nederland-China en samen met een aantal andere VNC-leden is er onder andere contact gelegd om het venster aan zee op het Badhuisplein te promoten bij eventuele investeerders. Hoewel zwartkijkers in 2005 de Zandvoortse Krant nog geen jaar bestaansrecht gaven, viert deze krant zijn tienjarig bestaan met een speciale bijlage. Ook wordt de eerste voorpagina van de krant in 2005 gebruikt. In deze speciale editie wordt teruggeblikt naar diverse rubrieken: De Trouwste Adverteerder, Kwekerij van Kleef. En geeft oud-burgemeester Van der Heijden aan dat hij nog steeds blij is met de Zandvoortse Krant. Het bronzenbeeld Springende Meisje van de kunstenares Nel Klaassen, dat in Park Duinwijk een plaatsje had gekregen, is van zijn sokkel gestolen. De twee achtergebleven voetjes zijn stille getuigen van de kunstdiefstal. De oudste vereniging van Zandvoort, Gymnastiekvereniging Os, wordt door de Rotary in het zonnetje gezet en ontvangt een nieuw turntoestel. In totaal trekken acht pestvogels, veel vogelaars naar Zandvoort. De bijzondere vogels werden in de buurt van het Nicolaas Beetslaan gezien. Een goede keus van de vogels, want daar is immers ook de koningsboom geplant. Bram Molenaar, beter bekend als Bram Piraat van Strandactief... neemt Strandpaviljoen 19 over en verandert de naam toepasselijk in Ahoy. Samen met vader Huig Molenaar van Talassa... wordt er een echte bonniehoekje op het strand gecreëerd. De nieuwe kinderburgemeester is dit jaar eindelijk een jongen. Zijn naam is Vin Damhof. Hij mag de Amsketen tijdens de Kids Adventure Week een week lang dragen. Politiek Zandvoort levert vier kandidaten aan... voor de Provinciale Statenverkiezing. Jerry Kramer heeft de meeste kansen... want hij staat op de vierde plaats van de voor de VVD. Spe en tot slot, speciaal voor haar zieke dochter... loopt de Zandvoortse Martine van der Ham de Marathon van New York. Zij hoopt zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen voor Kika. Dankjewel obi voor de maand februari. Is er dadelijk het CFM weerbericht. Hoor je om half drie. Maar eerst Coldplay, Adventure of a Lifetime. Het waren de nummers van uh, deze groep Coldplay uh, ruim vertegenwoordigd. En wie weet he, misschien wel in uh, de volgende top 2000... dat ook de nieuwe single erin staat. Jo, de Adventure of a Lifetime. De weer Zo, als ik uh, naar het klokje voor me kijk... dan is het inmiddels half drie tijd voor het weer met Albertjoen Vos. Vandaag krijgen we te maken met depressie Gerard. En daardoor overheerst de bewolking en zijn er periodes met regen. De vrij krachtige tot harde zuidoostenwind neemt langzaam in kracht af... en de temperatuur loopt op naar waarde rond de 8 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt... en uh, een nieuw gebied met regen trekt over de regio. Op de passage daarvan valt enige tijd buiige regen. De matige tot krachtige zuidoostenwind draait naar zuidwest... en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen valt er aanvankelijk nog wat buiige regen... maar al vrij snel is het droog en komt het de zon tevoorschijn. De matige tot krachtige zuid- tot zuidwestenwind draait naar zuidoost en neemt weer flink in kracht toe. De temperatuur loopt op naar een graad of 9. De zondagavond en in de nacht naar maandag is het bewolkt en valt er weer buige regen. De wind waait stevig uit het zuidoosten en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Maandag is het overwegend over het algemeen bewolkt en valt er soms een bui. De zuidoostenwind waait matig tot vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar een graad of 8. Dinsdag en woensdag is het wisselend bewolkt... en in de nacht naar woensdag is er kans op neerslag. Wat voor neerslag is nog onduidelijk, want het kan gewoon regen zijn. Maar vanwege de wat kou is er ook kans op smeltende sneeuw. Hmm. In de loop van donderdag gaat het weer regenen. De wind waait uit het zuiden en in de nacht... Naar woensdag tijdelijk uit het noordoosten. En de temperatuur stijgt dinsdag en woensdag naar een graad of 6, 7. En donderdag naar maximaal 9 graden. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl Of kijk ook eens op voor. En hier is Sikala en Easy Love. Of niet? Of zit je vol? Nou, <laughs> even niet. Even niet, hè? Even een ja. overslaan. Even overslaan. Ja. Ja. Ik denk dat dat voor onze luisteraars ook geldt, Albert-Jan. Ja, genoeg oliebollen even gehad, hè? Joh, traas is trouwens Easy Love van Cigala. Ja, een lekkerheid van dit moment. Nog een classic, zelf vlak voor de maand maart. Maart 2015, daar hebben we het dan over. En die is van Sister Slets en Lasting Music. Een beetje voor onze helden, John. De last in music. de single van De Dames van Sister Slechts. Ja, 26 jaar CFM inmiddels. Ja, 26 jaar. En 26 jaar ben ik erbij, dus ja, dat, kon, dat is alweer een hele tijd. Ja, dat en, al, jij, dat, en jij? Ik, uh, vanaf, nou, een jaar of 14, 15. Nou, ook aardig sch onderweg. Schiet ook al aardig op, hè. Ja. Over uh, onderweg gesproken, maand, maart. Maart 2015. De installatie van Hans Cohen als raadslid bij gemeente Belangen-Zandvoort... verdient niet de schoonheidsprijs. D66 zet vraagtekens bij de situatie van GBZ... dat GBZ voortaan uit drie raadsleden bestaat. Op verzoek van de burgemeester wordt de persoonlijke discussie onderbroken... Het verzoek van Lucienne Cohen om voortzetting van de activiteiten in het veelbesproken schuurtje annex schoonheidssalon krijgt geen fiat van de voorzieningsrechter. Het college besluit om damherten die in het dorp rondlopen bij gevaarlijke situaties te laten afschieten, maar het besluit stuit op veel weerstand. Inwoners starten een petitie als protest tegen het afschieten van de herten in de bebouwde kom. Er worden 3000 handtekeningen opgehaald. Met gelden van de provincie Noord-Holland uh, wordt de sloop van het voormalige zwembad in het Pellesgebied na een korte onderbreking voortgezet. Het is onderdeel van het project Entree Zandvoort, waarmee voor de vele treinbezoekers een mooiere aankomst in Zandvoort zal worden gecreëerd. Zandvoort krijgt hoogpolitiek bezoek. Staatssecretaris Fred Teven VVD, bekijkt tijdens een werkbezoek de veiligheidsvoorzieningen van Zandvoort. Het blijkt tevens zijn laatste werkbezoek te zijn. Lijsttrekker CDA Ja Bond praat in het strandpaviljoen Talassa... met strandpachters over de ongewenste windturbines. Na meer dan 40 jaar gaat Café Koper over in andere handen. Eigenaren Maaike Koper en Fred Paap gaan genieten van hun vrije tijd... en ook barman Apfeima gaat met pensioen. De nieuwe uitbaters Jeff Groot en Erika Beus houden de naam in ere. Het eerste gedeelte van het geasfalteerde hoge weg wordt voor het verkeer opengesteld. Iedereen is blij dat het centrum weer via de Oranjestraat bereikbaar is. In een congres naar de haalbaarheid van een alternatief plan voor windturbines op zee, locatie Uimuidenver, geeft Belinda Geuransson in haar uh, presentatie aan... dat de geraamde cijfers voor banenverlies en toerisme... bij het plaatsen van de gigantische windturbines veel hoger liggen dan het ministerie aangeeft... De Maria Basisschool bestaat 95 jaar, waardoor ze, waarvan ze na gebruik van de drie schoolgebouwen nu een plaats heeft in het brede school in het LDC. Er wordt een feestweek georganiseerd met nostalgische spelen en activiteiten met een knipoog naar 1920. De kinderopvang Pippeloentje Puk bestaat 25 jaar en viert het jubileum met een gezellig feest. Een organisatieplan geeft aan hoe de verzelfstandigingen in 2016 van het Standvoortsmuseum moet worden aangepakt. Mede door de inzet van veel vrijwilligers en beheerder, Hille Jansen, ziet de toekomst van het museum er rooskleurig uit. Rondom de vermagende koninkpaarden, buiten het afgesloten terrein van het Kraak, Kraansveld, ontstaat een veel rumoer op Facebook. Zelfs de dierendokter komt in actie en brengt de paarden terug in het oorspronkelijke gebied. En tot slot, in maart 2015, na de verkiezingen voor de Provinciale Staten... gaat Jerry Kramer voor de VVD zowel lokaal als provinciaal aan de slag. Dat was maart 2015. Ik ik en hier is Gers Partool. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je wil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 Je weet waar ik nu voel. Jij lent als muziek. Dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh. Ik neem je mee. E, er, één. We zijn vandaag alweer met een topprestatie eh, bezig, Albert Jan. <lacht> een jaar in drie uur doornemen. Ach, ja. ja, het gaat wel lukken hoor. Want vandaag gaan we gewoon door met april 2015. Door de Gespodol trouwens. Een plaatje wat uh, absoluut leuk blijft. Joh, ik neem je mee. En nog een Nederlandse productie van Mr. Props. Hier is Waves. Isn't it time?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 Het is 11 minuten voor 3 uur. De maand april 2015 is aan de beurt. Plaatgenoot Dirk van der Spek ontvangt een koninklijke onderscheiding... voor 30 jaar promotie van de fotografie. Ook de bestuursfunctie in World Press Photo maakt onderdeel uit... om van der Spek voor te dragen. Onder herfstachtige weersomstandigheden wordt de circuitrun... toch nog een geslaagd sportfestijn... waarin totaal 20.000 sportlievelingen aan deelnemen. Met op zaterdag de wandelaars en mountainbikers... en zondag de wielrenners en de hardlopers. Ook doen 50 kinderen van de basisscholen mee... met de kids circuitrun van 2,5 kilometer... en ontvangen na hun prestatie een medaille. Linesclub Zandvoort verzorgde een mooi loopshirt voor de kinderen... om zo aandacht te vragen voor een jeugdsportfonds Zandvoort. Zandvoort zit enige uren zonder stroom door een storing in de hoogspanningscentrale in Diemen. Winkels gaan dicht, liften blijven hangen en er is geen treinverkeer en telefoonverbinding meer. De storing was na enkele uren weer verholpen. De kinderkunstlijn 2015 wordt afgesloten in de Beach Factory van Centerparks Zandvoort. Het thema vakantie in eigen dorp is in samenwerking met Centerparks bedacht. De afsluiting was succesvol. Alle Zandvoortse ambtenaren binnen het sociaal domein worden verhuisd naar Haarlem. Daar worden nu alle werkzaamheden voor, uh, voor bijsta bijstand, WMO en jeugdzorg uitgevoerd. Het doel is om de dienstverlening aan zandvoorters op een hoger niveau te brengen. Pasen 2015 is wisselvallig verlopen. De eerste paasdag is fris, maar wel veel zon. Daarentegen is de tweede paasdag bewolkt met een koude noordoostenwind... en niet echt aangenaam. De gemeente besluit om geen nieuwe grafrechten voor het vak F... op de algemene begraafplaats uit te geven. Als reden worden de kostendekkende exploitatie van de begraafplaats... De borgen op langere termijn opgegeven. De herinrichting van de Hogeweg is volgens planning vlak voor Pasen afgerond. Als dank voor de overlast delen de medewerkers van Dura Vermeer... aan de buurtbewoners chocolade paaseitjes uit. Op het Naadstrand naast het strandpaviljoen Azuro... mogen vijf luxe strandbungalows geplaatst worden. Eigenaar Jacques Huiben is na een jaar ontwerpen, discussie en bureaucratie... blij dat hij van de welstandscommissie groen licht krijgt. Het moet allemaal wel binnen het gehuurde uh, grondoppervlak blijven. Precies 50 jaar geleden werd tijdens de Tweede Wereldoorlog een Halifax neergeschoten boven de Amsterdamse waterleiding Duinen. De drie hoogste groepen van de openbare basisschool De Duinros herdachten deze gebeurtenis bij het vliegersmonument in De Duinen. De tentoonstelling Ontpopt met 18 popart kunstenaars wordt in het Zandvoortsmuseum geopend door niemand minder dan Lola Brood. Zij is inderdaad de dochter van Herman Brood. En tot slot, wethouder Lisbeth Schalik krijgt een motie van afkeuring. Die is ingediend door de VVD voor het achterhouden van gegevens. Bij het raadsonderwerp Kwaals van Uffort, nummertje 25. Dat waren vier maanden in het eerste uur, de maand a priori. Met dank aan de Sanvoortse courant. Want daar halen we het nieuws uit. Heel goed, mag even vermeld worden. Nog twee platen tot het nieuws. En weer van drie uur in het eerste uur van dit programma. Waaronder deze van de Doobie Brothers. We Ik deed even lekker mee met deze gaan oude van de Dobby Brothers. De long train running. En wil je ons gek zien doen in de studio van ZFM? Kijk dan gewoon even op de webcam beschikbaar via www.zfm-live.nl Kan je tot een vijf uur kijken naar dit programma Zandvoort op zaterdag. En de laatste is van Earth, Wind Fire.